Okay.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 Never as it seems. Cause I get a thousand hugs from. Ten City en Fireflies. Zometeen behandelen wij nog even de tussenstand. Idem, eh, nou, het zijn nu eindstanden geworden in de Eredivisie. En het eh, regionieuws um, ja, van deze omgeving. Maar nu eerst een nieuwe single van Sia en die heet Stop Trying. Stop trying. See ya. En we gaan nog even verder met een uh, aantal nieuwsberichten hier uit de regio. Uh, Slippertijd in de Kostverlorenstraat. Donderdagavond rond 10 uur is een grote 4x4 auto door de gladheid geslipt in de Kostverlorenstraat. De bestuurder raakte ter hoge van... Uh, even kijken, raakte. het...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 De spanning stijgt wel een beetje hier in de studio, want binnenkort gaan we Sinterklaas bellen. Rond kwart voor is hij aan de lijn. Maar nu eerst een prachtig nummer van een geweldige artiest: Gavin the Crawl met zijn prachtige single Just Friends. Ik saw je daar last night. Standing in the dark. Love. With your hand upon his heart, but you were just friends. At least that's what you said. Now I know. Ja, dit is mooi hè. Kevin de Kral. En Just Friends. Hier bij Zondag in Kenemland. We hebben alle einduitslagen binnen in de Eredivisie. Willem 2 tegen Feyenoord, had ik al verteld. Het Is 1-1 geworden. Utrecht.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 Tossed it in the trash, yes you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 Met de Pieten gaat het ook goed hoor. Ze zijn warm aangekleed. en als ze door de schoorsteen moeten klimmen. krijgen ze het vanzelf warm. Maar ik moet ze wel in het gereel houden. want ze zijn soms wat onbogend, hè. Is het boek nog gevuld deze periode. met een aantal stoute kinderen? Nee, nee, nee, nee. Op mijn verjaardag zijn er alleen maar lieve, lieve, lieve kinderen.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 Not a task Nor a trick Of the mind Only love It's so simple And you know it is You know it is We can't be to and froll dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. Just say yeah.